Goedenavond dames en heren, hier aanwezig in de raadzaal en luisteraars thuis. Ik open de gemeenteraadvergadering van 25 november 2014 en heet u natuurlijk alle van harte welkom. Van onze kant zijn er geen mededelingen over eventuele belangen of betrokkenheid. Ik kijk nog even rond voor de zekerheid, ik zie dat dat in de raad ook niet zo is. En daarmee ga ik over naar de loting, want de raad is ontallig. Meneer nummer 7. Dat is opnieuw meneer Metters. En dat betekent dat als het tot hoofdelijke stemming komt... ...meneer Metters, dan mag u als eerste ons verblijden. Daarmee is agenda punt 1 voldoende besproken Dan gaan wij naar het vaststellen van de agenda zijn daar voorstellen ja, meneer Temmers? ja, wij, wij wilden graag de kwestie SRO aan de orde stellen u dat bedoelt is... agenda punt 3 de business case was, SRO Zandvoort BG ja, was hamerstuk agenda punt 3 ja, en, en u, wilt het, u weet zeker dat u het een bespreekstuk wilt maken Ja. goed dan gaat het af van de hamerstukkenlijst. Uh, dan laat ik het wel als agenda punt 3 staan. Dat scheelt digitaal wat, maar het kopje hamerstukken verplaatst dan. Ik, ik, ik neem u bij de hand straks. We gaan ons niet vergissen. Andere nog over de agenda. Dat is niet het geval. Dan is de agenda zo vastgesteld. En dan beginnen we dus bij agenda punt 3... Dan hebben we de agenda punten 4 en 5 als samenstuk. Vervolgens agenda punt 6, 7 en volgende. Agenda punt 3. Meneer Demmers, u mag het spits afwijten. Ja, dank u wel voorzitter. Na bestudering van de stukken en bijlagen... ...vinden wij dat uh, toch uh, het onderwerp... Uh, ...het predicaat hamerstuk niet verdient omdat wij zienswijze en bedenking hebben naar uh, aanleiding van hetgene wat voorgesteld is in 2013 als zijn de langjarige structurele samenwerking met SRO. En um, dat we een gedeelte van het voorstel dermate financiële consequenties heeft dat het het budgetrecht van de Raad uh, regardeert. En dat zouden wij graag uh, wat meer informatie willen hebben. CQ de invulling ervan. En hoe de procedure gelopen is. Uh, met name dat er is, uh, in 2013 actieve informatieplicht was. Omtrent die intentieverklaring. Die actieve informatieplicht door het college naar de raad toe. is aan uh, die plicht is niet voldaan. In tegenstelling tot... De besluiten in 2014 die zijn wel toegevoegd aan de, actieve, uh, aan de actieve informatieplicht, maar die betreffen alleen het tijdelijke uh, tijdelijk contract met SRO omdat Heemsteden afgehaakt had uh, wat dat betreft. A raison van 17.000 euro. Verder is er in een uh, bijzinnen in, de, uh, in juli. 2014 is er gezegd dat voor het zomersreces de uitgerekte business case zou verschijnen. Nou, dat is niet gebeurd, dat is 6 oktober pas gebeurd. Gezien de importantie van de besluiten die uh, we nemen als het dit aangaat, uh, lijkt mij verstandig om uh, de zaak a ah, of te heroverwegen of aan te passen en te knippen in, uh, in een stuk uh, fasering die meer behapbaar is. Wat verder een discussiestuk is, wat later is toegevoegd, dat zijn de statuten. En daar valt ook nog het een en ander op aan te merken. Gegeven de toezegging van de wethouder, dat ook al hebben wij 49% van de aandelen in die opgerichte BV, als de gemeente Zandvoort ergens tegen zou zijn, zou het niet doorgaan. En dat staat niet in de statuten. En ten tweede, de mandaten die gegeven worden aan de bestuurders, eh, directie, CQ-aandeelhouders, die zijn wel heel erg ruim. Tot zover, eh, voorzitter. Uh, wilt u ook een abonnement indienen, meneer Demmers? Of houdt u dat in de pet? Uh, ik uh, wacht de raadslagingen van de collega's af. Wie wil hierop reageren nog? Meneer Kroonsberg, meneer Simons, meneer Tonen. Gaat uw gang meneer Tonen. Oh, ja, dank u ik wel voorzitter. Um, in de eerste plaats de opmerking dat het gaat om een uh, verzoek van het college aan de raad om een zienswijze te geven. En niet om besluiten te nemen over datgene wat er ervoor ligt. Um, ik kan me eerlijk gezegd niet vinden in datgene wat de heer Demmers uh, nu naar voren brengt. Ik heb dat vorige week ook al uh, getracht aan te geven. Er zijn tientallen stukken op raadsnet door het college aangeleverd in 2013 en 2014. Uh, waarin het eentje uh, staat over de hele gang van zaken, dus hoe het proces verlopen is. Want dat is het eerste waar de heer Demmers mee kwam. Van, uh, hoe, hoe is dat proces nou verlopen? Nou, dan kan hij in die stukken terugvinden, daar zijn die stukken voor. En aan de actieve informatieplicht is dus ook niet voldaan, zegt hij. Uh, ja. Ik weet niet wat hij dan nog meer wil zien en hebben. Uh, ik heb geen enkele behoefte aan een, uh, aan een verder amendement en aan het uh, verder uitstellen van uh, door het college, want het is een collegebesluit, van het collegebesluit. Dus wat mij betreft mag dit stuk zo door. Dank u wel. Dank u wel, meneer Toonen. Meneer Simons. Dank u, voorzitter. Uh, er wordt van ons uh, gevraagd om te besluiten vier punten: in te stemmen met de opzet en uitwerking van de business case. Uh, in te stemmen met de oprichting van een vernootschap... de uitvoeringskosten voor 2015 af te stemmen... dat is het derde punt... op de begroting zodanig dat dit budgetneutraal plaatsvindt... en te vierde bij de voorjaarsnota 2015... Uh, het meerjarenplan voor de jaren 2016 tot 2020 vast te stellen. Uh, voorzitter, als ik kijk naar de opmerkingen van uh, meneer Demmers... en die heeft hij net uh, begeleid en heeft hij... Uh, een notitie over rondgestuurd... dan moet ik zeggen dat er heel veel... goede zaken in staan. Kritische zaken, dat is waar... maar toch wel goede zaken... om een antwoord te krijgen. Er is al een gesprek gevoerd... dat heb ik begrepen bij de commissie... maar nu we met uh, Raad bij elkaar zitten... zou ik dat punt toch even... duidelijk aan de orde willen stellen. Uh, willen stellen want het is toch... een hele aparte... dat we voor de diensten uit handen te geven, zelf uh, een organisatie op gaan richten... terwijl die diensten gewoon gekocht kunnen worden. Dus dat is een van de punten. Ik denk dat uh, meneer Demmers inderdaad terecht een aantal zaken de hand oplegt... en zegt, zit dat nou wel goed? Klopt dat wel? Hij heeft een aantal vragen in zijn notitie gesteld... en alvorens hierover te besluiten, zou ik wel heel graag de mening... Van onze portefeuille houden erover horen. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Simons. Meneer Kruinsberg. Ja, voorzitter, een eerste vraag is aan de heer Demmer zelf. Dan kom ik helemaal aan het einde van het stuk wat hij heeft geschreven. En daar staat, indien wij zouden besluiten om de gemeentelijke sportaccommodaties... en de sportgebouwen via een borg van de gemeente en de stichting... Waarborg vol sport te laten verwerven... Door de verenigingen zelf zou dat meer recht doen aan eigen kracht, gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het verbaast ons dat in deze tijden dit niet onderzocht is als alternatief. Dat betekent dus dat, en dat is mijn vraag aan de heer Demmers, dat u met een eigen oplossing nu komt. Want u heeft een bepaalde organisatievorm in uw hoofd. Dat staat daar tenminste, zo lees ik dat. Daarop antwoord, voorzitter. Ja, uh, kijk, het gaat er eigenlijk om uh, dat uh, als je iets uh, uh, als uh, regiegemeente in Wording wil uitbesteden, dat er daar een uh, aanbesteding komt of een onderzoek uh, naar een mogelijke gegadigden met de gevolgen, zowel kwalitatief als in een financiële opzicht. De toenmalige wethouder. Uh, die heeft uh, gezegd, nou dat gaan we niet doen. Want uh, we hebben, gaan toch al uh, uh, met Haarlem in zee. En uh, we gaan toch al, uh, heeft SRO al het beheer over uh, de blauwe tram. En uh, de opmerking in het BHW-advies was dat dat toch al een beetje ongebruikelijk was. Maar goed, het zei zo. Uh, je hebt geen uh, afwegingskader in dit geval om te zeggen van... In eigen beheer kost het precies zoveel. Um, als we het uit, buiten de deur doen op commerciële basis, dan kost het zoveel. En als we uh, deze zaak gaan optuigen zoals nu, dan kost het zoveel. Dus u heeft geen keuze gehad. Een van de keuzes zou kunnen zijn dat u. Uh... Voorzitter, ik heb een vraag gesteld. Ja. en Ik krijg nu een heel, heel verhaal van vroeger hoe dat allemaal gelopen is. Maar ik wil antwoord op de vraag of meneer Demmers met een eigen oplossing komt. Want dat lees ik. Ja, ik geef, aan, ik geef een richting aan. Het hoeft niet per se de oplossing te zijn... maar het zou een alternatief kunnen zijn... waar wij als raad uit zouden kunnen kiezen. En dat is niet gebeurd. Bent u dan niet een beetje laat? Ik had al verwacht dat dat meer in de commissies uh, was ingebracht. Dan kan je er tenminste met elkaar nog eens een keer een boom over opzetten. En ik ben het met de heer Tone eens... dat er nu aan ons om een zienswijze wordt gevraagd... En er is aan de overkant ook al gezegd, er zitten veel vragen in uw verhaal en ik verwacht niet anders dat of de wethouder dat gaat meenemen in de case die ervoor ligt, ofwel dat hij er nu al antwoord op kan geven. Ja, ik denk dat het voorleggen van alternatieven, afgezien van suggesties van raadsleden, dat dat vanuit het afwegingskader door het college moet gebeuren. Dat is één. En u zegt een beetje laat. Ja, als het voor dat de hebben zomer... ze, Dat hebben ze niet voorgesteld, meneer Demmers. Als, u, als ik denk wat een proces dat gaat worden... als, de, als men eerst met al die verenigingen in gesprek gaat... om te kijken wat voor organisatievorm er moet gaan komen... en dat ze daar zelf verantwoordelijkheid in nemen... nou, dan, dan zitten we hier over vier jaar nog, denk ik. <tieden> Uh, meneer Sandbergen, of mevrouw Van der Pas, heeft een interruptie? Ja, ik had uh, één opmerking. Dat, uh, volgens mij zijn er ook verschillende juridische samenwerkingsmogelijkheden onderzocht door specialisten. Dus uh, er zijn wel, er is wel deve, degelijk gekeken naar uh, alternatieven, volgens mij. Specialisten hebben er naar gekeken. En er is uit, naar voren gekomen dat dit de beste vorm is. Dus, snap u uw vraag niet. Ja, mevrouw, dan, uh, dat, dat, dat weet ik. Maar dat heeft alleen... Uh, Betrekking op uh, het juridische gedeelte, hoe je zoiets vorm zou geven. En dat uh, is een lastige zaak, omdat uh, de wetgeving hier en daar veranderd is. En ik ben natuurlijk ook een klein beetje beducht dat deze constructie een experimenteerconstructie is. Dus wat, ga, wat gaat ons tegemoet? Het is niet zo dat uh, ik of wij denken: van uh, dit is een compleet foute zaak, dit moeten we niet doen. Maar wij hebben niet goed kunnen beslissen, ook door de vertraging en door het feit dat het, uh, er nu gevraagd wordt naar zienswijze en bedenkingen. Nou, dat kan gewoon het college naar zich neerleggen, punt. Maar als het over het budgetrecht gaat, niet. En hier loopt het budgetrecht van de raad en de zienswijze en uh, bedenkingen ten aanzien van de collegebevoegdheid, die in 2013 inderdaad aan de orde was, loopt door elkaar. En als u de statuten leest... en u leest ook uh, de business case op zich... dan weet u niet wat er gaat gebeuren. Zeker niet als er afgesproken wordt... dat alle tekorten voldaan worden door de gemeente Zandvoort. En dat er nog twee directeuren aangesteld moeten worden. En waar u dan helemaal niet meer over gaat. En er geen invloed op hebt en geen toetsmoment. Ook omdat er inderdaad, wat ik zei... geen accountverklaringen nodig is. En geen raad van commissarissen. Een onafhankelijk toezicht is er ook niet... Dus het is niet een wet van mede- en persen. Meneer, een wet van mede- Voorzitter, we zitten, nu, we zitten nu gewoon commissie te spreken. Ja. Uh, we, we vorige week we hebben we het uitgebreid over gehad. En we hebben het uitgebreid over kunnen hebben. En om nu dan weer een hele commissievergadering over te gaan zitten doen, daar heb ik niet zoveel behoefte aan, moet ik eerlijk zeggen. Ik ondersteun uh, dat statement. Meneer Paap, gehoord deze statements, wat wilt u nog nieuw inbrengen? Nou, ik uh, wil aan meneer Demmers vragen, van uh, bij zijn conclusie uh, over de sport, sportaccommodaties uh, naar Stichting Waarborgenfonds. Of hij niet ziet uh, dat je dan de vereniging eigenlijk op kosten gaat jagen en je hebt veel meer vrijwilligers nodig. Uh, dit is een detailvraag, ik had gewoon een richting aangegeven hoe het had kunnen lopen, wat het niet gebeurd is. Dus om aan te tonen dat het niet een wet van mede- en pers is dat u hier die business case uh, moet doen en, dat, en alle besluiten die daaraan ten grondslag liggen en nog aan ten grondslag gaan liggen, dat dat de enige weg naar uh, geluk is. Maar als de rest van de aanwezige uh, raad hier denkt dat dat. Uh, uh, dat het allemaal wel prima is... en ik heb wel eens meer gehoord... het is misschien wel goed... maar ja, we zien wel waar het schip strandt... dan moet man dat uh, gewoon vrolijk doen. Maar dank u wel, meneer we, Wij vinden dat deze gang van zaken... Maar dat, dat en u bijvoorbeeld, zegt? Ja, bijvoorbeeld het ook opknippen he, van het hele proces... Dat kan, dat kan ook nog... dat is ook niet aan de orde. Goed. Meneer Sandberg heeft nog niet het woord gevoerd. Ja, dank u wel, uh, meneer de voorzitter. Allereerst... Um, um, richting GBZ. Ja, u, ont, uh, u overvalt ons een klein beetje met, uh, met uh, de epistels die u ons heeft toen toekomen, omdat wij uh, tot in ieder geval gisteren de veronderstelling hadden dat uh, het onderwerp een hamerstuk zou zijn. Desondanks moet ik u complimenteren met het feit dat u de moeite heeft genomen tot een vrij uitgebreid en kritisch uh, stuk richting de Raad uh, te doen. En ik wil dat ook positief beoordelen. Het feit alleen al dat u dat doet... vind ik een goede zaak. Omdat het... Het, het, het, is, een, het is een moeilijke materie. Het is ook een materie... waar wij uh, uh, in de toekomst ook uh, uh, mee te maken krijgen... waar mogelijk wat consequenties aan verbonden zijn. Dus ik vind het op zichzelf een goede zaak... ...dat het nog eens even onder de aandacht uh, wordt gebracht. Maar waar ik eigenlijk het meest benieuwd naar ben... ...is nu de reactie van het college op het desbetreffende stuk. En dat is voor mij belangrijk om uiteindelijk uh, tot besluitvorming over te gaan. Dank en, u wel. En tot slot, meneer Poster. Ah ja, ik... Uh... Maak me ernstig zorgen over de SRO. U weet, het verkeer nogal in het met sportverenigingen. In Haarlem hebben we zo gedeelds want Wij, hebben, zoals u weet, HFC, en we hebben ook rood en witte cricketclub die een hele kleine club is. En die moesten verder jaar worden de velden omgeploegd als zo'n cricketmat begon. Dat werd altijd in het gemeentelijk onderhoud gedaan. Dat zat in de jaarprijs. De SRO kwam, die is vroeg gelijk aan die cricketclub die dan pijnter ziel is, 5000 keer per buurt in het in de zomer en in de najaar dus ik ben vrees het ergste, dat gaat het meest het hart voor de Zandse sportverenigingen dat ze gigantische bedragen gaan betalen voor onderhouden van de velden dus je weet, de gemeente Zand betaalt ongeveer de, de SV Zand betaalt ongeveer 500 euro per jaar voor hun veld in Halen betaal je al 9000 euro voor hun veld dus waar gaan we naartoe met het SRO vier van de vijf laatste directeuren van SRO zijn weggelopen, het is daar één, ik zou het wel aardig zeggen een robbeltje dat wou ik even zeggen, voorzitter. Dank u wel, meneer Posten. Volgens mij gaan we het woord eens aan het college geven. Meneer Bluis. Ja, dank u wel. Ja, ik, de notitie van GBZ hebben wij ontvangen. Daar wil ik in eerste instantie even op ingaan en op het abonnement. Maar eerst even in het algemeen naar u toe als raad. Een van de volgens mij de hoofdargumenten die dacht ik niet helemaal in het abonnement. Dat is dat. Men bang is, op een GBZ vooral bang is dat het budgetrecht van de raad dat het, dat het niet bewaard wordt. Nou, dat is een van de redenen dat het raadsvoorstel juist bestaat uit vier punten. Want daar ziet u al dat er heel duidelijk daarover na is gedacht. Omdat dat het college wel degelijk ook begreep dat het de raad aan zet moet blijven. Vandaar dat wij ook zeggen. van... Al uh, nou, voor 2015 uh, dat we dat budgetair neutraal doen op het niveau van wat in de begroting staat. En dat we zouden willen voorstellen om te komen bij de voorjaarsnota met een meerjarenplan 2016-2020. En dat, daar wordt dat ge gepresenteerd. En u krijgt die nota te zien. En die nota keurt die feitelijk... dan via de, de voorjaarsnota goed. En, en waarom via de voorzitter? Omdat er, er al... een heleboel uitgezocht is. U heeft... opdracht gegeven, of het college... met u goedvinden, opdracht gegeven... om inventarisatie te laten doen. Nou, de nulmeting. En daaruit de nulmeting is... gebleken wat het onderhoudsniveau... Nou, dat is ook helemaal door uh, de mensen van... SRO van de week, week uitgelegd. En dat is dus in de tijd gezet. En dat, dat zit er allemaal bij. Dus er is... al een basis. En... Wij, per u wordt meegenomen. En u gaat over de budgetten. Kijk, SRO Zandvoort... dat is eigenlijk... Dat, die gaat de uitvoering van de taken doen. En die koopt... de dienstverdeling in... bij NVSRO... en eventueel bij derde. De opdrachtgever... is de gemeente Zandvoort. En de opdrachtgever... blijft de gemeente Zandvoort. En... Daar heeft u een college voor hier neergezet. En vervolgens stelt u de budgetten ter beschikking. Dus in feite verandert er wat dat betreft helemaal niets. En ik denk zelf dat door de wijze waarop SRO ons uh, ondersteunt... Niet alleen qua beheer en onderhoud, maar ook qua, qua het inzicht geven in... Dat u nog nooit zoveel inzicht heeft gehad in wat er op gebouwenbeheer... ...en onderhoud plaatsvindt. Als ik u nu zou vragen... ...van God, u hebt de begroting 2015 gelezen... ...vertelt u mij eens even... ...hoe zit het nu met het onderhoudsbeheer... ...en hoe hebben we dat allemaal georganiseerd en geregeld? Ik denk als u het rapport van SRO goed heeft gelezen... ...kunt u exact zien wat er gebeurt. U kunt exact zien wat er gebeurt... ...en wat er wordt gevraagd. En als u, als u vindt dat u daarop moet sturen... ...dan kunt u dat ook aangeven. En vandaar dat ook het college heeft gezegd... ...we zetten juist in het voorstel... ...we geven u uw budgetrecht. En dat zetten we vast. En vervolgens maakt de gemeente Zandvoort afspraken met SRO Zandvoort... Over, over hoe we dat gaan inrichten. En die afspraken zijn er nog niet gemaakt. Dus de suggesties die de heer Dems ook geeft... let op, ben ik het helemaal mee eens. Wij moeten ook opletten. En u moet ook vooral opletten dat, dat we dat goed blijven doen. Dus op het moment dat er onderhoudspannen worden vastgesteld of opdrachten worden gegeven namens de gemeente Zandvoort... aan SRO Zandvoort, dan of dat loopt via het college... of het loopt bijvoorbeeld op het moment dat wij een grote investering moeten doen. Ik noem bijvoorbeeld de Zuidpost, de Reddingspost. Die zit niet in het SRO-plan, maar u heeft van de portefeuille gehoord... dat er een plan van aanpak komt in 2015. Nou, dan wordt dat natuurlijk gedeeld of via de actieve informatie... Of zelfs als er extra budget moet worden gegeven via de gemeenteraad. En dan hebben wij SRO Zandvoort die dat voor ons gaat uitvoeren. Dus, dus het, het, het is allemaal niet zo ingewikkeld. Er Alleen... is een korte interruptie van mevrouw Goerens. Uh, meneer Bluijs, in hoeverre is, zou het een optie kunnen zijn om zeg maar, bij de niet bij de voorjaarsnoten vast te stellen, maar een apart, raad, apart raads, raadsbesluit uh, uh, te maken, zodat het meerjarenplan besproken wordt en zeg maar, de punten die worden aangedragen om daarop te letten, om het daarin mee te nemen. Is dat een optie? Dat is zeker een optie. Ja, wij dachten van we doen het op deze manier en dan erin, maar het kan ook apart. Daar heb ik geen enkele moeite mee. Want het is absoluut niet de bedoeling dat, dat, dat we het op afstand van u zetten. Tegendeel zelfs. Ik denk dat u juist veel meer inzicht krijgt. En, en een beter sturingsmiddel. Daarnaast is het natuurlijk zo dat de afgelopen jaren... wij natuurlijk dat afgebouwd hebben. En, en dan is er discussie over de kosten enzovoort enzovoort. Nou, dat is ook heel nadrukkelijk in het voorstel. Wordt dat goed uitgelegd? Wat zijn de huidige kosten? Wat worden de nieuwe kosten? Dat is duidelijk uitgelegd. En dat is ook een van de redenen. En dan kom ik even op het verhaal van de heer Ders. De heer Demmens schrijft dat er een negatief advies was gegeven in 2013. Er is geen negatief advies gegeven, er is wel gesteld. ...dat men twijfels heeft of het sportveldenbeheer er ook bij zou moeten komen. Punt drie van het BMW-advies is een intentieovereenkomst op te laten stellen... ...waarin alleen het gebouwbeheer wordt betrokken en deze dan te tekenen. Nou, uiteindelijk heeft het college besloten om ook de sportvelden daarmee te nemen... ...en dat is dat totaalplan geworden. Dus het, wat er geschetst wordt dat het een negatief advies was, nee. En waarom? En dat was omdat men toen nog niet klaar was... ...voor het feit, hoe moeten we het met de sportvelden doen? En vervolgens was er ook aangegeven door financiën. Let op, zoek nog een heleboel dingen uit. En dat is ook een van de redenen dat het plan met in juni 2014 voorlag... ...dat dat aangehouden is. Want er kwamen ook weer een aantal vragen op financieel gebied aan de orde. Die zijn met financiën goed besproken nu. En uiteindelijk heeft dat geleid in het voorstel tot een duidelijkere afwaking van wat de kosten voor de gemeente Zonfels zullen zijn. Dus dat is in, in, in de tijd een beetje uh, wat er allemaal uh, gebeurd is... Uh, ten aanzien van het punt. U zorgen, meneer Dems, over uh, hoe wij als regiegemeente... dat verder moeten oppakken, die, die delen wij ook. Want het, het wordt onze eerste, wat dat betreft onze eerste case. Maar het is geen experiment. Uh, SRO uh, is een, een, een firma die inderdaad ook in Haarlem... en andere, andere gemeentes uh, dit soort werkzaamheden uitvoert... Daar is een uitleg over gegeven. Dus wij zien het niet als een experiment. Wij zien in SRO een, een, een partner die eigenlijk ons ontzorgt. Daar waar we zelf de afgelopen jaren mede door de bezuinigingen... en door het afbouwen van een aantal FDE's in feite onder ons onderhoudsniveau zijn gekomen... gaan we dat nu weer op orde brengen. En het, het kost in het begin, dat heeft u gezien... Hè? dat kunt u in het stuk zien, 25.000 euro structureel meer... Maar dan gaan we naar een hoger niveau. Een ander niveau. En als u als raad vindt dat het niveau lager zou moeten zijn. Nou dan kunt, zou u dat bijvoorbeeld op het moment dat we de plannen bespreken. Kunnen we het daar best nog over hebben. Maar dan maakt u wel, dan maakt u wel keuzes. En dan maakt u zelf de keuze. Uiteindelijk stelt u... Het budget ter beschikking wat wij bij SRO Zandvoort gaan, gaan inbrengen. En inderdaad, u moet wel vertrouwen in het gemeentebestuur. Die gaat inderdaad verder praten over hoe die aandeelhoudersovereenkomst eruit moet zien. Wat daarin moet staan, enzovoort, enzovoort. En natuurlijk zullen wij dat ook nog zeker ter kennisname van de gemeenteraad brengen. En als u daar nog vragen over hebt, kunt u die dan ook stellen. Dus het opdrachtgeverschap blijft gewoon in, eigenlijk in handen van de gemeente en gemeente dat verandert wat dat betreft niet. Um, dan denk ik dat ik ja, in grote lijnen nogmaals heb voort wat al eerder was voort uh, hoe het, het gehele in elkaar is uh, gestoken. Het is inderdaad, er is gekeken natuurlijk... Luiz, is een korte interruptie van meneer Simons. Uh, voorzitter, dank u. Het is zo dat uh, in de notitie van GBZ... er staat toch even bij de conclusie... Uh, uh, uh, heel duidelijk aangegeven dat de gemeente... Ik herhaal even, voorzitter. De gemeente is er nog niet aan toe deze constructies te beheersen. Daar zou ik ook graag een mening van de portefeuillehouder over horen. Ja, juist, juist doordat we dit zo ingestegen, dat we gaan ontzorgen. één partij de aanspreekpartij wordt die het onderhoud en beheer doet. Als u, dan gaan we juist voorkomen waar we nu in zitten. Een afgebouwde, afgeslankte organisatie met veel eenpitters... Uh, af, ook afgebouwd ten aanzien van onderhoud. U weet dat er één FT voorheen op onderhoud staat en het onderhoud deed. We hebben het bij heemsteden uitbesteed. Uit de nulmeting komt naar voren dat we op achterstand liggen met onderhoud. Dus wat dat betreft geeft het alleen maar aan door dit te doen... dat het voor ons gewoon een, een betere situatie wordt. En natuurlijk moeten wij dat, dat, dat goed inzetten. En, maar er zal dan waarschijnlijk één iemand verantwoordelijk worden voor het gehele bouw, gebouw weer. Nu zit dat op vele afdelingen verspreid en is versnipperd. En dus, dus er zitten ook voordelen aan. En natuurlijk zullen wij die regiefunctie goed moeten invullen. En, maar ik, daar zien wij dus alleen maar zien wij alleen maar de voordelen van... om dat uh, op die wijze te doen. Ja, de heer Demes had het over, ja, over die kosten... alsof, alsof uh, er allerlei risico's met de kosten lopen. Nee, die, die lopen we juist niet. Ik denk dat we op dit moment meer risico's lopen... doordat er uh, gebouwen niet goed onderhouden zijn... en er ad hoc beslissingen worden genomen... om versneld onderhoud te doen. In principe, het geld wat wij nu ter beschikking hebben... voor onderhoud in het plan zoals het er nu in staat... gaan wij gebruiken om ons onderhoud en beheer te doen. En dat brengen we in bij SRO Zandvoort BV. En vervolgens hebben wij ook eigen mensen... die werkzaamheden doen, die, die moeten we daar ook... op een bepaalde manier inbrengen en hoe we dat regelen. En vervolgens kunnen wij ook nog bepalen... de derde, bijvoorbeeld, daar is ook over gesproken... de ondernemers in Zandvoort die nu een stuk van hun werkgelegenheid... vanuit dat onderhoud betrekken, ook daar... Hebben wij een rol in? En tuurlijk gaan wij die onderhandelingen met SRO aan en meneer met Bluys, de BV om dat te regelen. Wilt u afronden? Ja. Dan ga ik naar het raadsvoorstel. Oh nee, het abonnement. Nee, het abonnement is nog niet ingediend. Oh, sorry. Dus ik denk niet dat de raad op dit moment op een bespiegeling van uw zijde zit te wachten. Ik kijk even rond. Ik zie nou, dan, de, dan rond ik bij deze af. Dank u, Dank u wel, meneer Bluis. Tweede termijn, meneer Demmers. Ja, dank u voorzitter. Um, het wordt allemaal netjes geregeld, zo staat het ook in de statuten... maar het zijn hele wijze begrippen. Zoals de exploitatie als mede, en onderhoud... recreatie, onderwijs en welzijnsfaciliteiten. Het verrichten van werkzaamheden en het verlenen van diensten. Nou, het is ook heel erg ruim. Het verrichten van al hetgeen met voorstaande verband houdt. Dus dat is het doel van de hele zaak. Maar ik wil graag een klein beetje zekerheid hebben... En nu is het zo dat het groot onderhoud, het achterstallig onderhoud, het klein onderhoud, het loopt allemaal door elkaar meneer Bluis. Dus is het niet verstandiger als u nou weet dat 39, tussen de 39... Mevrouw Keuransson, de... korte oh, interruptie. Ja. Meneer Demmers, op het moment dat we bij de voorjaarsnota, of op een eerder moment, zeg maar de punten waar u, uh, u zorgen om uit, want daar gaat het dan om, kunnen bespreken. En dat we die daar kunnen, zeg maar, uh, nader kunnen bespreken. Is dat niet een voldoende toezegging voor u om um alsnog in te stemmen? Uh, nee, dat is niet de voldoende toestemming, want dit tot een raadsbesluit of het is tot raadsbesluit uh, uh, gede eerst gedevalueerd en nu gepromoveerd omdat het aan het budgetrecht komt. U wordt als een dit of als hamerstuk of nu gewoon zeggen we doen het zo, dan zal u gehouden worden aan de inhoud van een business case. En dan kunt u daarna wel zeggen... ja, maar we doen dit een beetje en dat is nog niet goed afgesproken. Dat is toch maar af te wachten of dat op zijn pootjes terechtkomt. Wij doen dat niet zorgvuldig. En daar gaat het om. En de motivering. De motivering van het vorige college om te zeggen... we gaan dit doen, want het zit al bij Haarlem... en we doen al iets met de SRO en dat was het dan... die is natuurlijk veel te mager. Dat begrijpt u zelf ook wel. Voortstel ik voor, als we nou toch met dit traject doorgaan... om het transparanter te maken... 742.000 euro aan achterstallig onderhoud. Laten we dat nou commercieel aanbesteden. Eh, en eh, laten we nu dan daarna inderdaad over beheers, beheer en onderhoud... voor de toekomst met SRO... of een gelijksoortige organisatie in zee gaan. Want nu kunt u achteraf niet meer kijken... wat er toegerekend wordt aan achterstallig onderhoud... of aan groot onderhoud. Nou, dat soort dingen moet je eigenlijk splitsen. Want bij elkaar heeft u het op een, over een heel groot bedrag en ook een langjarige verbindenis waar ik van denk op deze manier... dat je niet genoeg grip hebt als raad daarop. Want het staat in de statuten... het gaat over vier personen... twee directeuren... en twee afgevaardigden... één van Zandvoort en één van de BV. En die maken het onder elkaar uit. Dat is een zeer ruim mandaat wat daarin staat. En als u zegt... ja, we gaan het zo doen... dan uh, wordt dit discussiestuk... Eh, statuten staat erop... discussiestuk wordt gepromoveerd tot... We gaan het zo doen. En dan kunt u niet meer echt veel links of rechts. Maar goed. Uh, ik, ik denk dat uh, alle standpunten nu wel duidelijk zijn. Korte interruptie. Ja, dank u. Ik zou graag nog wat uh, aan de heer Demmers uh, willen vragen. Want ik uh, vind zijn uh, amendement... Uh, nou, zelfs al... Mevrouw uh... de radio. Oh ja, nee, sorry. Ik uh, ga voor mijn beurt. <laughs> ja. En meneer Demmers was net uitgesproken volgens mij... Ik kijk rond de behoefte aan overige in tweede termijn. Dat is niet het geval. Maar ja, ik wens wel het amendement in te dienen. Nu. U wilt wel het amendement indienen. Gaat uw gang. Gelees het voorstel in zaken Business Case SRO-Zandvoort BV overwegende dat... De raad gehouden is aan zorgvuldigheid en motivering als het gaat over te nemen besluiten en daarover later verantwoording dient af te leggen. Voorts overwegende dat de voorgestelde constructie, zowel financieel als operationeel, niet inzichtelijk en transparant is in relatie tot de gewenste regierol van de gemeente Zandvoort. Een gefaseerde invoering in samenwerking met SRO niet overwogen is er door het ontbreken van voorgestelde alternatieven geen afwegingskader is... er geen plafond is vastgesteld met betrekking tot het jaarlijks bijstorten van de tekorten... en er geen exit-strategie is. Besluit. A. In plaats van de voorgestelde punten 1 en 2 aan het college de volgende bedenkingen over te brengen. De raad kan slechts instemmen met het oprichten van een vennootschap, SRO Zandvoort BV, als... de taken, rollen en verantwoordelijkheden duidelijk afgebakend en gedefinieerd zijn... inclusief mogelijkheden van sturing en toetsing door de raad. De financiële consequenties op kortere en langere termijn inzichtelijk zijn... en middels een afwegingskader met alternatieven nut en noodzaak aangetoond is van juist deze constructie. Anders dan een belastingtechnische. B. Over de punten 3 en 4 pas te besluiten als het college op de bedenkingen van de raad heeft gereageerd. Gemeentebelangen Zandvoort. Dank u wel. Dank u wel, meneer Demmers. Vragen ter verduidelijking? Nee? Radion. Ja, dan kom ik nog. Even op terug uh, de vraag die ik in gedachten had. De overwegingen zijn uh, duidelijk, uh, helder, mee eens. Uh, maar het besluit, daar zou ik graag uh, van de heer Demmers over willen horen. Uh, hij zegt in plaats van de voorgestelde punten 1 en 2... He, en als ik naar het voorstel kijk, wordt daar gevraagd aan de raad om in te stemmen met de opzet en de uitwerking van de business case SRO Zandvoort. Maar dan is dat niet met elkaar in tegenspraak. Als hij dan doorgaat, de raad kan slechts instemmen met. Dan wilt u dus toch wel instemmen. Maar eigenlijk vraagt u om punt uh, 1 en 2 van het voorstel dus uh, te schrappen. Nee, het heeft met de uh, zorgvuldigheid van het verhaal te maken. Zorgvuldigheid in welke zin? Nou, ja, dat 1. Uh, het afwegingskader. Kader. B. Uh, het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen. Uh, C. Het uh, inzichtelijk maken van de operationele mogelijkheden en onmogelijkheden. En uh, in hoeverre de Raad nog sturing en toetsing uh, kan bewerkstelligen de komende jaren, als dit uh, tot stand komt. En als u de statuten leest, en u ziet de constructie hoe die gemaakt is. Dan zie ik uh, gewoon in op enig moment dat die uh, sturing- en toetsingsmogelijkheden weinig zijn. Omdat u middels dit vaststellen van de business case garant staat voor alle tekorten. Punt. Dank u wel meneer Demmers. Een open einde regeling. Dank u wel meneer Demmers. Ik we het college vragen wat het college over dit abonnement te zeggen heeft? Meneer Blijs. Ja, ja, dat verhaal over die, die, die kosten en die open einde regeling... dat is juist in dit hele raadsvoorstel juist afgedekt. In het raadsvoorstel wordt heel duidelijk u meegenomen... van wat de huidige uitgaven zijn, de budgetten. En welke budgetten wij in grote lijnen voorstellen. Dus het is juist tegengesteld van een open einde regeling. Ik denk dat de regeling die we nu hebben, geen... meer een open einde regeling is... als dat de regeling die we nu gaan vaststellen... Want u weet nu niet, u kent uw budgetten nu ook, u helemaal niet. En als er overschrijdingen plaatsvinden, dan wordt u bij de jaarrekening dat gemeld. Klaar, punt. Wat hierin staat, en dat is heel duidelijk ook geluisterd naar wat financiën daarover heeft gezegd, naar aanleiding van het raadsvoorstel van 2013, zijn de budgetten gewoon benoemd. Dus het, het is helemaal geen open regeling. dus ik bestrijd dat... Ook helemaal. En dat de taken en de rollen, dus de verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn, die zijn juist wel duidelijk. Vandaar dat het voorstel ook uit 1, 2, 3 en 4 bestaat. In 3 staat heel duidelijk, we gaan niet meer uitgeven als wat er in 2015 begroot is. We gaan bij de voorjaarsnota en op verzoek van de fracteur, ik ben het mee, het mag voor mij ook een apart raadsvoorstel worden, gaan we een meerjarenplanning vaststellen voor 2016 tot en met 2020. Op basis van nog bij te stellen uitvoeringsplan business case SRO Zandvoort BV. Dus we gaan dat doen. En als u zegt tegen mij van gaat u met die budgetten die er nu voor liggen aan de gang met die kleine over overschrijding ten opzichte van, dus daar moet ik dekking voor zoeken. Maar ik heb u al aangegeven dat is op een veel hoger kwaliteitsniveau als dat we nu hebben. Gaan we daar invulling aan geven. En dan gaan we ook kijken van hoe bepaalde plannen die erin staan verhaal, zich verhouden tot bijvoorbeeld de Zuidpost. Wie weet kunnen we dat daar nu ook al inpassen. Dus wat dat betreft... is het geen open einde regeling is, is het niet zo dat de rollen onduidelijk zijn? De rollen zijn heel duidelijk. En ook de, de mensen van SRO hebben dat heel duidelijk... In, in de voorbeelden laten zien wat de rollen zijn. Het is voor ons een nieuwe manier van werken. Mijn een praat. nieuwe manier van werken... die leidt tot anders kijken naar... Hoe wij als overheid ermee omgaan. En het meneer ook Druijs. een beetje meer bedrijfsmatig. En ook misschien moet u, u daar wel wennen. Dat u niet moet herhalen. Dat doet meneer Demmers ook. Dus ik snap de verleiding. Uh, wat is het advies? Het advies, nou, het advies is om... De, ik ontraad het abonnement. Goed. Meneer De Vries, u heeft een vraag? Of? Mag u de microfoon... Ik, ik zou aan de, via u aan de wethouder willen vragen... of hij de punten die in het amendement staan... onder voortoverwegende dat, dat is dan vijf punten... of hij die, die gewoon even één voor één bij de kuif wil pakken... en daar een korte verklaring over wil geven. Kan dat? Voorzitter, ik maak daar bezwaar tegen. En dan herhaal ik wat ik daar straks heb gezegd. De commissievergadering was vorige week. Echt? Ik mag voor mijn vrouw gerust een keertje op de tijd thuiskomen. Voorzitter, volgens mij nee, bespreken we een amendement... wat ik vorige week dan kennelijk gemist heb. Nou, het zou kunnen, maar dan ga ik het even bij langs. Als een van die vier punten vorige week al besproken is, meneer De Vries... dan vind ik, dan moet dat daar blijven. Maar staat er een punt op wat toen nog niet eh, besproken is... De, ik, ik kijk even rond. Dat zijn de voorgestelde constructie tot en met de exit-strategie. Ja. Is dat dan de orde geweest? Nou. Daar wordt uh, verschillend over gedacht. Dan zou ik de wethouder willen vragen... datgene waarvan hij zegt wat echt niet besproken is... kritisch erbij maar, langs op. Maar voorzitter, een punt van orde. We zijn drie kwartier bezig met een hamerstuk. Met alle respect. Nee, het is een bespreekstuk. Maar er wordt nu... Ik vind eigenlijk, meneer Demmers, die heeft er bepaalde bemerkingen over. Dat is prima, dat heeft hij gedaan. Daar is een reactie op geweest. En we kunnen de, de, de hele discussie gigantisch gaan lopen uitbreiden met elkaar. Maar volgens mij voegt dat weinig toe. Mevrouw Keurelson heeft, heeft gelijk. De, de zaken zijn over tafel geweest. Mensen hebben kunnen denken. De wethouder, het college zegt, wij ontraden deze, dit abonnement. En dan zijn de feesten gevierd. Dan dien ik het abonnement in en dan kijken we waar het Schipstrand. Meneer de Vries, ik, ik was een poging aan het wagen om. Uh, ja, u constateert met mij dat er uh, verschillend over gedacht wordt, dus ja. aan u om een beslissing te nemen. <laughs> Goed, dan hak ik hem uh, door. De kanaal, de, het is niet de bedoeling dat hier uh, nog uh, vragen worden gesteld, uitzonderingen dagen laten. Ik heb net rondgekeken op mijn, op mijn vraag van is het in de commissie besproken? Daar wordt wisselend op gereageerd, dan laten we het daarbij. En dat betekent dat het abonnement nu voldoende is besproken en wij vervolgens tot stemming over kunnen gaan. Ik breng allereerst het abonnement van uh, gemeente belangen Zandvoort voor het... Voorzitter, meneer Simons... Mag ik een korte schorsie van vijf minuten alstublieft? Even kijken, dat mag. Dan openen wij uiterlijk om tien voor negen. Gesorst. Dames en heren, ik heropen de geschorste vergadering. Meneer Simons, u heeft de schorsing aangevraagd. Voorzitter, we hebben onderling even overlegd, nog wat uh, nadere uitleg van de wethouder gekregen. En we weten nu voldoende om tot stemming te kunnen overgaan. Dank u. Dan gaan er twee besluiten in stemming gebracht worden. Allereerst het abonnement van GBZ, zoals u haast besproken. En dat kan bij hand opsteken. Wie is voor het abonnement van Gemeentebelangen Zandvoort? Bij hand graag. Voor zijn de fractie van Gemeentebelangen Zandvoort en meneer Poster. Wie is tegen dat abonnement? Tegen dat abonnement zijn de fracties van de Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort, de VVD, het CDA, D66, mevrouw de Jong, meneer Simons, meneer de Vries en meneer Veltrich. Daarmee is het abonnement verworpen. Het besluit. Zoals dat voor ligt, ongewijzigd daarhalve. Voorzitter, gewijzigd door de toezegging van de wethouder op punt 4. Volgens mij is het als een toezegging opgenomen. Um, en blijft het besluit zoals het is. En het goed gebruikers dan, om dat net zoals ik u voorstelde, dat zo te doen. Dus bij handopsteken graag het voorstel zoals nu voor ligt. Wie is voor dit voorstel? Voor dit voorstel zijn de fracties van D66, het CDA, de VVD, Sociaal Zandvoer, de Partij van de Arbeid, meneer Veltic, meneer De Vries, meneer Simons en mevrouw de Jong. Wie is tegen dit voorstel? Tegen dit voorstel zijn de heren Poster, Demmers en mevrouw van der Veld. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dat brengt mij op de beide hamerstukken business case, samenwerking gemeente Zandvoort en concept integraal meer jaren veiligheidsplan. al dus besloten. Agenda punt 6 is de, de ontwerpverklaring geen bedenkingen Nieuwbouw Prinsessenpark waarbij nog een notitie aan u is toegestuurd. En aangezien ik plaatsvervangend portefeuillehouder ben, stel ik voor dat meneer Simons even mijn plaats inneemt. de verkeerde knop. Neem me niet kwalijk dames en heren. Het is zo dat we uh, aan agenda punt 6 toe zijn. Ontwerpverklaring geen bedenkingen. Nieuwbouw Prinsessenpark. Uh, wie mag ik het woord geven? Ik ga eerst even inventariseren. Wie wil daar iets over zeggen? Meneer Sandberg. Kramer. Meneer Kramer. Oké. Okay, meneer Sandberg, u heeft het woord. Ja, voorzitter... Sorry, dankjewel wel. Ja. Voorzitter. D66 is een sterk voorstander van kleinschalige bouwprojecten ...waarbij het dorpse karakter behouden blijft. En dit is een typisch voorbeeld daarvan. Het past ook in de destijds aangenomen structuurvisie... ...de Pao aan zee. De voorgestane bebouwing heeft een luxe aanstraling... ...en de gebouwen zijn zorgvuldig gedetailleerd ze passen in de omgeving kortom het is een pareltje zeker in vergelijking met het bedrijventerreintje wat het decennia geweest is want uh, voorzitter, zo lang heeft dat geduurd eind tachtig jaren vorige eeuw is er al gesproken over de bebouwing van dit terrein maar goed Uiteindelijk komt alles goed. Compliment naar u, maar ook naar het vorige college die daar toch het nodige werk voor heeft verricht. Voorzitter, voorzitter het bouwplan is niet conform het bestemmingsplan kostverloren straat en omstreken. En overschrijdt de daarin opgenomen bouwvolumes. Zelfs als je de 10% regel hanteert. Gelukkig is er een mogelijkheid om in zo'n geval in het kader van de WABO afwijkende normen aan te houden. mits de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft. En zo'n verklaring zal mijn fractie niet lichtzinnig afgeven. Het plan mag niet in strijd zijn met de goed ruimtelijke ordening. En je moet van goede huizen zijn om aan te tonen. ...dat het hier om een goed plan gaat. Voorzitter, daar is mijn fractie door u van overtuigd. En wij hopen dat het in onze mooie gemeente een woonwijkje wordt... ...die zoals de parel, van, de parel aan zee dat beoogt. Dank u wel. Dank u meneer Zandbergen. Meneer Kamer. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook uh, de portefeuillehouder bedankt voor de memo die hij heeft gestuurd. Um, allereerst, uh, um, naar aanleiding van de discussie die we hadden in de commissie... ben ik, uh, dat is mijn commissie geweest, iets vergeten te vragen. Ook over de kosten. Zeg maar Wat het gevolg is als we dit aannemen... en voor wie de kosten zijn voor deze procedure. Um, vervolgens, um, uh, met betrekking tot het memo zelf... Um, er is gesproken over de, de aanpassingen die gedaan uh, zijn. En dat het een kwaliteitslag uh, is. Nou, ook de VVD die vindt het gewoon een uh, heel mooi uh, plan. Het is alleen jammer dat dit raadsvoorstel daar niet uh, over gaat. Maar juist over die aanpassingen. En, uh, nou ja, niet om kennis in te zijn. Maar uh, er werd toen ook gesteld zeg maar, dat niet een massardedak werd uh, toegepast. Maar een plat dak. En om dan te spreken van een kwaliteitslag, dat vind ik. Uh, ja, de andere kant op eigenlijk, eigenlijk zou een kap meer kwaliteitslag zijn dan, uh, dan het voorgestelde voorstel. Dus uh, met deze opmerkingen zijn, is de VVD-fractie uh, akkoord. En in ieder geval alleen nog wel even een reactie over de kosten. want daar maken we wel ons wel uh, klein beetje zorgen over. Dank u meneer Kramer. Zijn er nog andere mensen die willen inspreken? Meneer Metters, ga u weer gaan. Nou, voor het CDA geldt hetzelfde. Het is een verrijking voor, voor Zandvoort en dat zou dicht bij het centrum. Dus wij gaan uiteraard voorstellen. Dank u wel, meneer Metters. Nog iemand anders? Dan gaat het woord naar de portefeuillehouder, uh, Meneer Meijer. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, dank voor de complimenten en dat... Het past ook wel binnen het geluid dat wij op straat terugkrijgen van inwoners en belangstellenden. Want die zijn het ook met u eens dat dit een prachtig uh, iets is en ook kwaliteit toevoegt. En dan uh, hebben we natuurlijk in de, in de commissie wel een discussie gehad over de procedure. Nou, daar kun je ook goed van gedachten over wisselen. Je hebt namelijk meerdere mogelijkheden. Dus ook daarvoor uh, dank dat die ruimte wordt gegeven. Meneer Kramer, u vraagt over de kosten van de procedure. Uh, en ik ben plaatsvervangend portefeuillehouder... Ik weet niet waar u op doelt. Misschien kunt u mij even verder helpen. Ja, in ieder geval uh, deze hele, uh, dit hele traject moet dadelijk ingezet moet worden. Uh, dat heeft een bepaald kostenplaatje. Er dus zullen in ieder geval ambtenaren aan het werk moeten worden gezet. Het zal weer ter inzage moeten worden gelegd. Mensen misschien bezwaar maken. zal misschien, uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Uh. Dus in die zin vraag ik me af wie die kosten betaalt. Want het is... ...de wens van de, van de opdracht... ...of tenminste van de projectontwikkelaar... ...in dit uh, geval. Uh, meneer Meijer. Uh, dank u wel meneer de voorzitter. Ik moet u het antwoord schuldig blijven. Ik kan u nog later uh, berichten aan uiteraard ook de raad. Ik weet het op dit moment niet. Het zou enerzijds kunnen zijn... ...dat wij zeggen in het kader van de planvorming... Uh, nemen we dat voor onze rekening... ...of het zou ook kunnen zijn... ...dat omdat dit een variant is eigenlijk op een... Uh, ...een soort mini bestemmingspannetje... ...dat zijn even mijn woorden... Hè. ...dat het is afgesproken met de ontwikkelaar dat hij die kosten betaalt, maar ik weet het gewoon niet. Ja, voorzitter, ja, dan ben ik misschien heel voorbarig geweest in mijn conclusie dat wij voor zou zijn. Maar ik zou dan toch graag een schorsing willen hebben. Misschien dat u aan het antwoord zou kunnen komen. Want ik vind niet dat dit voor rekening van de gemeente Zandvoort uh, is, uh, deze kosten. Meneer Kamer, u wilt een schorsing. Hoe lang wilt u een schorsing? Maar in het raadsvoorstel staat... Meneer... Meneer Tonen, u heeft het woord. In het raadsvoorstel staat toch... de aantal kosten worden vergoed vanuit de leesjes? Ja, nee, daar staat het antwoord. Dat zijn de procedurekosten. Dus alle antwoordelijke kosten... die de gemeente maakt... worden vertaald met leesjes. Ja, en meneer Tonen... heeft gelijk, dank dat u mij even terzijde komt. Portefeuille, doe meneer mee. De Kosten, zoals daar ook staat... zijn verrekening van de ontwikkelaar, er is een overeenkomst voor gesloten ja, ja. Daar zijn we. meneer Kramer u wilt uh, nog een keer het woord nemen en we akkoord. dank u wel meneer Tonen, voor uh, de nadere toelichting dat heeft, dat heeft geholpen uh, is er in de tweede termijn nog behoefte om hierover te praten ik zie geen hand omhoog gaan dames en heren dan gaan we over tot stemming uh, wie is voor het raadsvoorstel? Ik mag nu zelf meestemmen, heb ik begrepen, dames en heren. <laughs> dan is het unaniem, <laughs> Ik kijk even rond, is het unaniem, mevrouw Gurrelson? Heeft u de hand op of niet? Ja, ja. Dan, dan kan ik constateren, dames en heren, dat het unaniem aangenomen wordt. Is nog een stemverklaring, neem ik aan? Ja, graag. Ik, uh, ik sluit me volledig aan bij de sprekers die hebben gezegd dat het zo'n mooi uh, plan is. Daar ben ik het ook mee eens. Uh, het gaat er mij alleen even om, wil ik toch even bestilstaan. We hebben enige tijd geleden in hetzelfde bestemmingsplan kost Floren en ondersteken... ...zeg maar een soort akkefietje gehad, omdat daar een... Uh, de stemverklaring kan alleen maar kort zijn, uh, meneer de Oké, oh, Ik zal het heel kort houden. Uh, uh, ehm... Ik vind het jammer dat er zoveel afwijkingen zijn, dat we daarmee, en ten tweede dat we daar achteraf mee akkoord moeten gaan. Uh, ik, ik vind dat niet passend. Ik vraag me af of dat niet eerder besproken had kunnen worden in de raad. Nou, ik heb het heel kort gedaan. Zo. Dank u wel. Is er nog iemand anders die een stemverklaring wil?